De meisjes van 14, 15 en 17 jaar oud werden eerder deze week opgepakt. Ze zouden een buurman in zijn huis hebben mishandeld met een hamer en een mes om van hem zijn pinpas en pincode los te krijgen. Ook brachten ze hem brandwonden toe. De buurman is opgenomen in het ziekenhuis. Twee van de drie Franse tienermeisjes waren bekenden van de politie. In Californië is zanger en bassist The Dog Figure van de band The Neck overleden. Met de hit My Sharona stond de groep in 1979 zes weken op nummer één in Amerika. In de media werd The Neck al snel vergeleken met The Beatles. Maar de band evenaarde nooit het succes van hun eerste hit en hield er een paar keer een aantal jaren mee op. Zanger Doug Dog figure leed al enige tijd aan kanker. Hij is 57 jaar geworden.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 De Tsjechische reed een baanrecord in 4 minuten, 2 seconden en 53 honderdste. De Duitse Stefanie Beckert voorover de zilver. Brons ging naar de Canadese Christina Groves. De Nederlandse vrouwen grepen naast de medailles. Titelverdedigster Irene Wüst, die op de Spelen in Turijn Goud won, werd zevende. Renate Groenewold eindigde als tiende en Diane Valkenburg reed de elfde tijd.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 Take my heart Be too full Yeah. I'm not afraid to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 depend on you to walk away.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 I'm not the one you. In Zanfort en jij bent erbij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 It's their way. ZFM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 Don't you see? Everybody.